Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De Tweede Kamer wil af van bonnenquota bij de politie. Nieuwe stresstest voor Europese banken. En vertrek beenhakken bij Feyenoord... komt hard aan bij trainer Mario Been. Het is berolkt vandaag. In het midden en zuiden van het land regent het. Het wordt 4 graden in het noordoosten en 9 in Zuid-Limburg. Vanavond en vannacht. Vanavond wordt het vanuit het noordwesten droog. En zijn er opklaringen en vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen aan de westkust mogelijk nog een bui. Daartussendoor ook zon en het wordt morgen 5 of 6 graden. Groeiende irritatie in de Tweede Kamer over bonnenquota bij de politie. Want, hoewel in het regeerakkoord staat dat die quota worden afgeschaft... hanteren sommige politiekorpsen kennelijk nog steeds richtlijnen over de hoeveelheid bonnen. Maar volgens Jelle Egas van de Raad van Korpschefs is dat niet hetzelfde. Wat ons betreft, wat de korpschefs betreft, uh, zijn die bonnenquota van de baan. Uh, inmiddels uh, is er geen sprake meer van quota in welk korps dan ook dan ja. uh, hebben we het op zijn minst te maken met een hoeveelheid ruis over dit onderwerp. Maar wat ons betreft zijn ze dus van de baan. Dan zegt, uh, dan zegt de SP, heb ik vanmorgen horen zeggen... van ja, het heet dan geen quota meer, het heet gewoon anders. Of is het helemaal echt, dat is ook niet het geval? Ik het uh, nog even uitleggen via deze lijn. Kijk, aan de voorkant, uh, politieprofessionals uh, lijstjes opdragen met aantallen bonnen. Dat zijn de bonnenquota. Die zijn uh, nu van de baan. Uh, de corpschefs hebben zich volledig gecommitteerd in de lijn van de minister. Uh, aan de achterkant, dus als, uh, als onze mensen op straat hebben gewerkt... en je hebt daar een gewoon functioneringsgesprek over... mag je als leidinggevende nog altijd kijken naar wat iemand uh, bij zijn primaire taken verricht... En dus aan de achterzijde wordt er wel degelijk gesproken over je werk en de inhoud van je werk en de kwaliteit daarvan. Maar aan de voorkant, jou ook lijstjes opleggen met aantallen bekeuringen die je moet gaan schrijven de komende maanden, dat is wat ons betreft, uh, laat ik er nogmaals heel helder over zijn, niet meer aan de orde. Dat is er niet meer bij, maar mensen kunnen nog wel worden afgerekend op wat ze achteraf gezien uh, hebben gepresteerd. Is dat toch ook niet een soort stiekeme bonnenquota achter de, achter de deur? Nee, het lijkt me voor iedere gezonde branche goed als leidinggevende... gewoon zicht houden op de kwaliteit en de aard van, van ieders werk. En als medewerker ook bij de politie... Uh, uh, word je in de normale cyclus van functioneren en beoordelen... word je ook beoordeeld op, uh, op ik zeggen, wat je in de handhaving presteert. En uh, een, een branche, ook een politiebranche... waar. Over, over het vak en over de uitvoering van je vak niet met leidinggevende kan worden gesproken, waar je ook niet kan evolueren, ook ten waarde van je eigen professionele groei, dat lijkt me een ongezonde branche. Dus ja. aan de achterzijde zal er wel degelijk gesproken worden met medewerkers over hun kwaliteit en hun groei. Dat mag u nog wel eens uitleggen dan in de Tweede Kamer? Dat zullen we zeker nog wel een keer doen als dat, uh, als dat gevraagd wordt. En uh, hopelijk dat, uh, dat deze uitleg daar uh, alweer een kleine bijdrage bij is. De Europese centrale banken worden, in het, de Europese banken worden in het komend voorjaar opnieuw getest op hun weerbaarheid tegen financiële tegenslagen. Afgelopen zomer was er ook al zo'n test, zo'n stresstest, maar volgens critici was die veel te soepel. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Chris, wat is nou het verschil met die test van vorig jaar? Dat ze dus minder soepel zullen zijn. Ze moeten beter en geloofwaardiger worden uitgevoerd dan die vorige keer. Want in het voorjaar heeft Europa al voor het eerst... zo'n stresstest op de banken uitgevoerd. Dat leek aanvankelijk een succes, maar het bleek al heel snel een flop te zijn. Denk maar aan wat er gebeurd is met de IS-banken. Die bleken kort na die test toch in de problemen te komen... hoewel ze gewoon geslaagd waren voor de test. Nou, Dan kun je dus wel concluderen dat die test te makkelijk was. De nieuwe wordt dus grondiger. Er wordt ook gekeken echt naar de uh, hoeveelheid geld die een bank echt in kas heeft. En die testen worden... Dan in mei gedaan zodat we in de zomer weten hoe de Europese banken er nou echt voor staan. De Europese Centrale Bank, die, die komt natuurlijk niet voor niks met weer zo'n test. Wat verwacht die bank ervan? Wat hebben ze gezegd? Nou, dat, dat, het besluit is pas net genomen. Hè. De ministers van Financiën die komen net vijf minuten geleden uit hun vergadering. Daar hebben ze uh, nog een keer gesproken over deze stresstest... en welke voorwaarden ze daaraan uh, gaan verbinden. En bij de centrale bank zijn al nog geluiden te horen... dat men wel verwacht dat, de banken, um, dat meer banken zullen zakken voor die test. Het gaat om dezelfde 91 banken als vorig jaar die worden getest. Maar ja, het, het, het, noodweer, het financieel noodweer dat virtueel op die banken wordt losgelaten... dat zal zwaar daar zijn. En dus is ook de verwachting dat meer banken zullen zakken zakken voor hun examen. Dat kan een probleem zijn, want er staan die banken natuurlijk te kijken. Maar het kan ook een oplossing van problemen zijn, want dan zullen overheden moeten zorgen voor een uh, betere positie van die banken. Uh, en ook is er nu sinds 1 januari dus die, die, die Europese bankentoezichthouder in Londen actief. Dat is een nieuw orgaan. Die gaat die uh, stresstests helemaal van het begin tot het eind begeleiden. Dus de voorwaarden zullen ook wat helderder zijn dan de vorige keer. Een nieuwe stresstest voor de Europese banken. Chris Olsendorf in Brussel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Tunesië hebben drie ministers zich teruggetrokken... uit de net geïnstalleerde interimregering. Dat doen ze uit protest tegen het aanblijven van ministers... die als vertegenwoordigers van de oude regeringspresident Ben Ali worden gezien. De drie die afkomstig zijn van een vakbond... zullen hun besluit vanmiddag toelichten. Eerder vandaag verjoeg de politie in Tunis een demonstratie. Aanhangers van de oppositie en vakbonden protesteerden... tegen de aanwezigheid van ministers uit het Ben Ali-tijdperk. Maar volgens premier Ganushi is hun aanblijven onvermijdelijk. Ze zijn nodig bij het organiseren van nieuwe verkiezingen. Het is niet de bedoeling dat het oude regime in een nieuw jasje terugkeert, zei hij. China heeft voor het eerst meer geld uitgeleend aan ontwikkelingslanden dan de Wereldbank. Financial Times heeft een berekening gemaakt. China heeft de afgelopen twee jaar 110 miljard dollar uitgeleend aan landen als Venezuela en Ghana. En de Wereldbank over een vergelijkbare periode 100 miljard dollar. Dat is altijd nog behoorlijk veel. Jacob Jordaan is econoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Jordaan, heeft die optelsom u verbaasd? Goedemiddag. Uh, nou, eigenlijk niet, want het vermoeden bestond al een aantal jaren dat China uh, heel actief is in het investeren in allerlei ontwikkelingslanden. Alleen nu is het voor het eerst dat er een poging is gedaan om het, uh, te berekenen hoe, hoeveel die investeringen eigenlijk waard zijn. Dus nu is het voor het eerst dat er een indicatie is uh, dat het inderdaad van een grote omvang is. 110 miljard dollar uitgeleend aan landen als Venezuela en Ghana. Wat hebben die voor interessant voor China? Uh, nou ja, de eerste is natuurlijk uh, de investering in Venezuela, Brazilië, Rusland. Uh, dat heeft te maken met olie. Uh, China's economie is uh, erg afhankelijk van het uh, vinden van nieuwe grondstoffen. Dus die investeringen in die landen hebben daarmee te maken. Uh, investeringen als land in Ghana, dat heeft meer te maken met infrastructuur. Uh, Chinese bedrijven zijn heel goed in het uh, installeren van nieuwe infrastructuur. En uh, vandaar dat ze dus die investeringen in die landen plegen. En waarom uh, zijn die landen zo geïnteresseerd in China? Ik begrijp dat China als een grote hulpverlener uh, gezien wordt. Maar uh, heeft China aantrekkelijke voorwaarden voor leningen? Uh, nou, als je die leningen vergelijkt met de leningen die bijvoorbeeld de Wereldbank uh, uitleent... dan zijn de voorwaarden veelal flexibeler en minder stringent. Uh, de Wereldbank heeft nog altijd veel criteria waar een land aan moet voldoen. Terwijl het lijkt dat China toch iets flexibeler is in het verlenen van... Uh, in het verstrekken van deze leningen. En worden ze ook gezien, de Chinezen, als een betrouwbare partner? Um, ja, dat is een beetje een, uh, een twijfelpunt. Uh, China pleegt deze investeringen uh, om grondstoffen te krijgen en om geld te verdienen. En in welke mate China uh, ook andere doelstellingen heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Het is geen liefdadigheid? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En uh, China die gaat natuurlijk ook meer geld er nog in steken, of niet? Ja. Maar het lijkt een beetje alsof China bezig is uh, haar invloed uh, uit te breiden in de wereldeconomie en dan met name in gebieden waar Amerika uh, relatief minder sterk is en dat ze zodanig een soort machtspositie proberen te krijgen die ze dus sterker maakt ten opzichte van de Verenigde Staten. En kan de Wereldbank nu op zijn lauweren gaan rusten, zeggen nou China doet het allemaal wel? Of... Nou nee, want er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin uh, de Wereldbank leningen moet verstrekken aan, aan projecten en aan landen waar uh, normale economische leningen niet van toepassing zijn. Maar China wurmt zich er lekker tussen, op die manier hoor ik wel. Meneer Jordaan van de Vrije Universiteit van Amsterdam, dank u wel. Noord-Korea geeft een derde van zijn bruto nationaal inkomen uit aan defensie. Dat heeft een Zuid-Koreaanse denktank berekend. In 2009 ging het om het bedrag van bijna 9 miljard dollar. En dat is 13 tot 15 keer meer dan Noord-Korea zelf, zegt uit te geven aan defensie. Noord-Korea's militaire uitgaven stijgen jaar na jaar... ondanks de slechte economische prestaties van dat land. Volgens de communistische leiders is dat allemaal nodig... om te voorkomen dat Amerika en Zuid-Korea het land zullen aanvallen. Nederland leest tijdens die campagne... staat dit jaar Het leven is verrukkelijk centraal. boek van Remco Kampert. Leden van bibliotheken kunnen dat boek gratis afhalen. Het leven is verrukkelijk verscheen in 1961. En het gaat over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje. Adjunct-directeur van het CPMB Gijs Schutselaar... over de sfeer van dat boek. Het boek over vrije liefde, uh, over andere vormen van samenlevingsvormen over marihuana en, uh, en, en, en drugsgebruik. En uh, een, een licht geschreven boek in een hele lichte vertelkrant uh, typisch voor de stijl van, van Remco Kampert. Nederland leest is een campagne van de Openbare Bibliotheken... en de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. En dit jaar loopt die campagne van 21 oktober tot 18 november. In Australië heeft nu de deelstaat Victoria te maken met hoogwater. Net als vorige week in Queensland zijn duizenden mensen geëvacueerd. En mensen die nog niet zijn gevlucht worden opgeroepen om alsnog te vertrekken. Een jongetje van acht is verdronken. Op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. En tot nu toe zijn in totaal zeker 30 mensen door die overstromingen in Australië omgekomen. Tien mensen worden nog vermist. De Australische regering noemt overstromingen de duurste natuurramp in de geschiedenis van het land. Alleen al in Queensland gaat de wederopbouw miljarden kosten. Sport. Ja, bij Feyenoord is het maar niet rustig dit seizoen. Uh, ja, het seizoen verloopt niet zo best qua resultaat. Uh, clubicoon is overleden en nu technisch directeur Leo Beenhakker is onderwerp van gesprek. Beenhakker stopt aan het eind van het seizoen bij Feyenoord. Straks geeft hij een toelichting over een minuut of twintig om half twee. Maar inmiddels is ook trainer Mario Been al aan het woord geweest. Ronald van der Geer. Het moest een persconferentie zijn ter voorbereiding van uh, ja, de wedstrijd tegen Ajax morgen. Maar ik neem aan dat Leo Beenhakker wel uh, flink over de, over de tong ging of in de mond genomen werd. Hoe zeg je dat? Ja, nou ja, het ging uh, heel even over de wedstrijd. Been heeft verteld wie er geblesseerd waren en dat Erwin Mulder kiest. Maar voor de rest ging het alleen inderdaad over het vertrek van Mario of uh, van Leo Beenakker. En het was heel duidelijk dat uh, Mario Been boos en teleurgesteld is. Dat hij, uh, dat hij vindt dat Neo Beenhakker had moeten blijven. Dat de directie en de raad van commissarissen weinig respect hebben getoond richting, uh, richting Leo Beenhakker. Want het is eigenlijk zo dat Beenhakker met het bericht dat hij, dat hij opstapt bij Feyenoord aan het einde van het seizoen. De raad van commissarissen en uh, de directie van Feyenoord voor is. Die hebben waarschijnlijk een kostenbatenanalyse gemaakt. En zegt Been er is, er is weinig respect. En ik vind dat het werk van, uh, van Beenhakker niet op de juiste manier beoordeeld is. Hij heeft voor rust gezorgd binnen de club. De aankopen waar die. Wellicht op wordt er afgerekend of de nieuwe aanwinsten die zijn gekomen die niet optimaal hebben gefunctioneerd, daar ben ik ook verantwoordelijk voor geweest. Maar er wordt ja, niet goed gekeken en ik, eh, ik, ik verlies een vriend en ik, eh, ik ben er boos en teleurgesteld over. En ja, tussen, zo, tussen de zinnen door was ook wel heel erg duidelijk dat de verhoudingen binnen Feyenoord eigenlijk door het weggaan van Beenhakker wel heel erg verstoord zijn. En wat zegt Been dan zelf? Staat Been zelf ook een beetje ja, wankel? Nou, Ben staat, staat, staat niet wankel. Zegt ja, als mensen mij weg willen sturen, dan moeten ze dat doen. Dan moeten ze mij ook beoordelen. Ik heb daar overigens geen signalen voor. Maar hij heeft wel uh, gedacht van ja, als Benakker weggaat, we zijn samen aan deze klus begonnen, heel even heeft hij in zijn hoofd gespeeld. Nou ja, dan stap ik ook op, dan heb ik er ook geen zin meer in. Hij zei letterlijk, ik blijf omdat ik een Feyenoorder ben en omdat ik vind dat de club anders weer van vooraf aan moet beginnen. En ik blijf ook voor Leo, dat klinkt misschien raar, maar Benakker heeft uh, tegen Been gezegd, kleine, en dan citeer ik even letterlijk, kleine, doe geen domme dingen. Ik ben 68 aan het einde van mijn carrière en jij moet nog zo lang. Doe dus geen gekke dingen. Blijf nou gewoon zitten waar je zit. Maar hij heeft uh, wel degelijk uh, ermee gespeeld. Ook al omdat hij vindt dus dat zijn directe leiding te weinig respect voor zijn vriend en collega heeft getoond om, uh, om op te stappen. Maar Been uh, is nu niet meer van plan om uh, de club te verlaten. Straks om half twee horen we meer van uh, Been Hakker. Ronald van der Geer, dankjewel. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Goedemiddag Jan, 1 file op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen de afritten Wageningen en Oosterbeek staat 3 kilometer. 13 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer wil af van de bonnenquota bij de politie. Europese banken worden opnieuw getest op hun weerbaarheid tegen financiële tegenslagen. Afgelopen zomer was er ook al zo'n stresstest, maar volgens critici was die veel te soepel. En het vertrek van technisch directeur Leo Beenhakker bij Feyenoord... is hard aangekomen bij trainer Mario Been. En straks vertelt Beenhakker waarom hij zijn functie neerlegt. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met het vervolg van lunch.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Als er al een nieuwe Afghanistan-missie komt... u weet wel, die met de politietrainers naar Kunduz... dan krijgen de Nederlanders daar te maken met zowel EU als NAVO. Die twee organisaties zouden intensief samen moeten werken... Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mark Rietman heeft twee dochters. In deel 2 van zijn radiodagboek vertelt hij... dat hij in ieder geval een betere vader wil zijn dan zijn eigen vader was... die vaak voor grote spanning zorgde in het gezin. Omdat hij niet gelukkig was met waar hij werkte of met, met, met, met zichzelf... en dat een beetje uh, heel breed liet hangen soms in het, in, het, in het gezin. Wat soms hele heftige ruzies waren die ook soms bijna fysiek werden... En straks naar half twee is er stand.nl en daarin gaat het over het onderwijs. Vanuit allerlei kanten is er kritiek op het kabinet Rutte... dat niet extra investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie. Alexander Rinoy kan bijvoorbeeld, de voorzitter van de SER. Hij is ook uh, betrokken bij de kennis- en innovatieagenda. Um, die club komt uh, met een uh, nou, kritische analyse. En uh, in, dat allemaal in een week waarin studenten ook massaal willen protesteren... tegen de kabinetsplannen.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 In Den Haag wordt deze weken koortsachtig gediscussieerd en gelobbyd... en zelfs een heuse hoorzitting met tientallen deskundigen gehouden... over een nieuwe Nederlandse Afghanistan-missie. U weet wel die met de politietrainers. De EU en de NAVO zouden daarin zeer intensief moeten samenwerken. Iets wat op kleinere schalen ook al gebeurde bij de missie in Uruzgan. Maar die samenwerking tussen NAVO en EU... is een stuk minder vanzelfsprekend en soepel dan u misschien zou verwachten. Ik praat daarover met Margriet Drent van Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. U doet onderzoek naar Europees Veiligheidsbeleid... Um, Even heel simpel de vraag, waarom verloopt die samenwerking tussen NAVO en de EU bij die vredesmissies niet altijd even soepel? Ja, dat heeft eigenlijk een aantal oorzaken. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat de, de EU en de NAVO gewoon hele andere organisaties zijn. De NAVO is een puur militaire organisatie, defensieorganisatie. En de Europese Unie is een veel complexere uh, organisatie met veel meer uh, ja, onderwerpen waar het, uh, waar het over gaat. Van, van oorsprong natuurlijk ook een economische samenwerking die pas uh, vrij recent zich ook met defensie en veiligheid is bezig gaan houden. Daarnaast is er nog een, een complicatie dat uh, van de 21 lidstaten die de twee organisaties gemeen hebben, uh, gemeenschappelijk hebben, dat uh, daar Turkije is NAVO-lid, geen EU-lid. Cyprus is wel EU-lid en geen NAVO-lid. En die landen die blokkeren eigenlijk elkaars uh, of, of blokkeren eigenlijk de samenwerking tussen de mm. twee organisaties. Want het is tussen die twee landen al heel lang niet echt lekker. Uh, nee, dat, dat nee. Gaat, uh, gaat al lang terug. 1974, uh, Turkije valt Noord-Cyprus binnen. Dat gaat eigenlijk al vanaf dat uh, moment. Maar ja, in 2004 is Cyprus uh, lid geworden van uh, de Europese Unie... maar alleen uh, het Grieks-Cypriotische deel. Uh, en dat uh, ja, zeer tegen de zin van, uh, van Turkije... die graag een, een verenigd uh, Cyprus mm. uh, toegelaten zou zien worden tot de EU. Maar dat is er niet van gekomen. En dat is altijd nog een des aanstoots. Ja. En het is ook een manier om allerlei dingen van de agenda te houden. Ja. Maar zonder de Turk en de Cyprioten nou voor het hoofd te stoten... want het zal ongetwijfeld voor hun een heel belangrijk conflict zijn... dan denk je toch, dit is toch eigenlijk een heel klein detail... in die enorme organisatie die de NAVO en, en ook de EU is. En, en daar zouden ze toch overheen moeten kunnen stappen, lijkt me. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen dat u dat denkt. Maar uh, het is wel zo dat zowel de NAVO als de EU... op het gebied van defensie en veiligheid uh, besluitvorming uh, treffen in unanimiteit. Dus alle landen moeten het ermee eens zijn. En het, nou, het blijkt toch telkens weer dat uh, Turkije, voor het geval van de NAVO... Uh, blokkeert om samen te werken met de veiligheidstak van de Europese Unie. En dat heeft alles te maken met een, een Cyprische betrokkenheid daarbij. En andersom ook, de EU... Uh, wil graag Turkije wat dichter bij de, de defensie- en veiligheidskant van de EU brengen. Maar dat wordt de, geblokkeerd door Cyprus en in navolging van Cyprus ook ja. door Griekenland. Dus je kan ook niet eens zeggen van uh, dit is de aanstichter van, uh, van het hele gedoe. Ze, ze kunnen er allebei wel wat van. Ja, dat, dat is zo. Ja. Ja. Dus je zou eigenlijk zeggen dat de, de NAVO-top en, en de EU-top uh, zouden toch onmiddellijk daarop moeten ingrijpen en, en die hele zaak oplossen. Maar... Ja, dat, dat wordt achter het schermen ook kortzachtig ook, uh, ook geprobeerd. Maar, ja, er ligt toch wel heel veel oud zeer, hoor. Uh, in, in, nou ja, zoals ik al zei, in 2004, uh, was, waar zijn ook beloftes gedaan aan uh, Turkije? Dat, uh, nou ja, door middel van een VN-referendum uh, zou dan besloten worden tot een, ja, tot een, uh, een, een, een vereniging van, uh, van Noord- en Zuid-Cyprus. En een geheel Cyprus zou dan toetreden tot de Europese Unie. Dat was de afspraak, maar plotseling ging, ging het Zuid-Cypriot en stemde tegen die uh, hereniging. En, uh, ja, toen heeft mm. de EU, is toch door de wolk gegaan en heeft, uh, Zuid-Cyprus wel toegelaten tot de Europese Unie. En daar is Ankara woedend over geworden. En dat is sindsdien eigenlijk nooit weer, nooit weer goed gekomen. Ja. En ja, het wordt natuurlijk als, als politiek wisselgeld nu ook gebruikt... ...voor dat Turkije wil graag lid worden ja. van de Europese Unie... ...en probeert dat als wisselgeld in te ja, zetten. Dus dat speelt ook allemaal eens mee. Goed, dat, dat is dus een complicerende factor in dat geheel. Ja. Uh, dan NAVO en EU in Afghanistan. Hebben die ook een, een verschillende visie op hoe het nou verder moet met dat land? Ja, ik, ik, uh, natuurlijk de, het grote plaatje niet. Uh, zowel de EU-lidstaten de NAVO-lidstaten willen allemaal een, een, ja, een, een stabiel Afghanistan waar vanuit geen terroristische dreiging meer zal gaan. Maar hoe dat te bereiken, daar denken de twee organisaties eigenlijk heel anders over. Uh, de NAVO, uh, bijvoorbeeld die politietrainingmissie die nu uh, gaande is. De NAVO, de NAVO heeft een trainingsmissie opgezet die zich veel meer richt op het, uh, nou ja, op, op contraterrorisme. Die wil zo gauw mogelijk veel, uh, uh, ja, Afghanen opleiden om, uh, ook politiemensen, om de NAVO te helpen om het, nou, het land uh, stabiel te maken en ook de, de, de, de de Taliban te bestrijden. En de EU heeft veel meer een, een lange termijn visie en kijkt er van, ja, van bovenaf naar en wil toch ook de, ja, de rechtsstaat uh, in orde maken, de ministeries, uh, uh, ja, hervormen en, ja, de, de hogere re regionen, rangen van ja. de politie trainen. Dus eigenlijk een, ja, je zou eens kunnen ze zeggen een completerende visie, maar toch in de praktijk uh, botst het vaak ja. tussen de twee organisaties. Wa Kun kunt u daar eens concrete voorbeelden van geven dan? Hoe die stroeve samenwerking leidt tot allerlei uh, Verwarrende situaties, nou ja, noem het maar op de grond, in een militaire missie. Nou, op de grond zie je dat UIPOL dat is dus de politiemissie van de Europese Unie... die heeft zelf geen, geen veiligheidstroepen mee, uiteraard geen militairen. Het is puur een civiele missie. Maar moet toch zich kunnen verplaatsen in Afghanistan. En daarvoor is het natuurlijk heel logisch als de, de grote hoeveelheid aanwezige NAVO-militairen... daar zorg voor zouden dragen, zodat de EU daar zijn werk kan doen. Zoals die Nederlanders straks, als ze gaan, door de Duitsers worden beschermd. Klopt, ja, maar het blijkt dus, het zou natuurlijk heel handig zijn als de EU en de NAVO gewoon een, een algemeen veiligheidsafspraak daarover zouden kunnen maken. Maar dat blijkt dus onmogelijk en dat heeft dus weer alles met die blokkade van, van Turkije te maken. Dus elk, uh, ja, elke missie, elke uh, land moet eigenlijk weer apart uh, tot een veiligheidsovereenkomst komen... om inderdaad bescherming van een nou ja, provincial re reconstruction team... van een specifiek NAVO-land te kunnen komen. Ja. Dus dat is een, dat is een nou, praktisch voorbeeld van een, uh, een complicatie. Ja. En ik begrijp dat in Oeroskan ook al wat van die Nederlandse politieagenten... die zaten daar inderdaad onder die Oipol-vlag. Uh, ja. En die waren voor hun logistiek afhankelijk van ISAF-militairen... en vonden dat soms behoorlijk vervelend. Ja, uh, nou... Dat is natuurlijk vervelend als je niet je eigen, eigen, ja, logistieke voorzieningen hebt. En afhankelijk bent van, van, van ISAF. En ISAF bleek, gaf lang niet altijd prioriteit, of, of, nou ja, gaf, was lang niet altijd van, goed de, de EU van diensten in Oeroskan. En dat kwam eigenlijk een beetje op de tweede plaats. Toch werd de, de, de Uipol-missie en de, en de hele filosofie erachter... werd een beetje als nou ja, minder belangrijk gezien... Dan, om, dan als de directe stabilisering en de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ja. Dus daar, ja, daar, daar botsen ook weer de, de twee ja, visies en, en, en doelen eigenlijk ja. in Afghanistan. We, we hebben al gezegd hè, dat als, als die Nederlanders straks gaan... dan worden ze inderdaad door die Duitse militairen beschermd. Um, zoals die missie nu is voorgesteld... Hè, en, en met, met uw kennis uh, waar we net dus een klein stukje van hebben gehoord natuurlijk... zijn er dan problemen te verwachten eigenlijk voor Nederland door die slechtere samenwerking tussen EU en NAVO? Um, ja, kijk, uh, wat, wat ik daarvan zou willen zeggen is dat um, ja, de NAVO en de EU eigenlijk veel beter moeten samenwerken, ook, op het, ook vanaf uh, ja, de visie die ze hebben op, op de toekomst van Afghanistan. En kijk, Nederland gaat nu militair sturen naar de NAVO om daar politie te trainen, maar stuurt ook mensen naar het Uipel om daar politiemensen te trainen. En um, ja, die twee visies komen helemaal niet met elkaar overeen. Hoe dat te doen. En dat, ja, dat, gaat natuurlijk dat gaat natuurlijk een minder resultaat geven dan je zou kunnen verwachten. Als er gewoon een, ja, een, gedeelde, gedeelde, een gedeelde visie over zou zijn tussen de NAVO en de EU. Uh, wat gaan we nou precies doen met Afghanistan? Hoe maken we die rechtsstaat in orde? Hoe zorgen we dat die politie ook goed opgeleid is? En, niet, uh, en ook past in die structuren en dat niet los van elkaar zien. Ja. Want nu de EU ontfermt zich over de bovenkant van die politiehervormingen. En daarna. Over de onderkant, maar ja, de, de, de, de verbinding daartussen wordt niet gelegd. Nee. Dus ik denk dat er, nou, in ieder geval op het gebied van resultaat, uh, dat, dat, uh, ja, slechte, dat dat nadelen zou kunnen hebben. Nou, en iedereen die zich met die discussie gaat bemoeien de komende tijd, Je kan dit nog eens even goed in de oren knopen. Uh, ik dank u daarvoor voor de uitleg. Margriet Drent van Instituut Klingendaal. Ja, graag. Het Radio Dagboek. Deze week met Mark Rietman regisseur van het toneelstuk Expats bij uh, toneel speelt dat aanstaande donderdag in uh, Amsterdam in de stad Galburg, in première gaat. Daar werd hij ook geboren trouwens in Amsterdam, Mark Rietman. woont nu net buiten de stad, op Eiburg, vooral ook uh, voor zijn dochters. In zijn eigen jeugd werd de sfeer in Huizen Rietman bepaald door zijn vader. En dat was geen leuke sfeer. Luistert u naar deel 2 van het radiodagboek van Mark Rietman. Ja, dit is waarschijnlijk toch uh, een beetje tijdelijk. Mijn, mijn uh, jongste dochter zit hier nog op de lagere school en als die... Uh, klaar is met de lagere school, dan denk ik dat ik wel weer een huisje in de stad ga zoeken. Iets te rustig. Ja, ik kom uit Osdorp en daarna ben ik als puber heb ik ook nog in Amsterdam-Noord gewoond. Dus ik ben een echte Amsterdammer. Ik praat vroeger ook helemaal uh, plat-Amsterdammers. Vroeger, uh, ja, dacht ik, zo, zo praten met mensen. En dan was er, weet ik nog, op de televisie uh, viel soms uh, het beeld uit en dan kwam er een klok in beeld en er stond dan onder even pauze. En ik kon niet anders zeggen dan even pauze. Weet ik nog. Dat, ik, dat, dat is gewoon wat er staat. Er staat gewoon even pauze. Ik praat niet meer zo, maar is, ik, ik kan het zo doen, hoor. Ja, dat zijn mijn dochters, Sarah en Tessel. Van tien en veertien. Sarah zit op de middelbare school. Tessel zit dan nog hier op de lagere school. Dat heb ik voor mijn vijftigste verjaardag gekregen, deze grote foto. En dat was wel... Veel mensen in de omgeving hadden iets van, uh, nou, uh, sterkte hè, met die grote overgang. Ik vind dat helemaal niet erg. Nee, maar het was wel zo dat ik al op mijn 46e begon te roepen. Nou ja, ik ben natuurlijk 50. Dus dat is een andere bezwering van, die, uh, van, de, van dat magische getal. Dat zijn ze. Drie dagen in de week zijn ze bij mij en vier dagen bij uh, hun moeder. Ik denk dat ik het best aardig doe. Dan ga je altijd later terug horen hè, van je dochters als ze. Uh als ze dik gaan puberen, zoals de, de oudste nu. Uh, die is al echt wel in het stadium van... pap, doen zo gek, pap, nee, uh, zet me maar op de hoek af. Of kom maar van een feest halen, maar kom alsjeblieft niet bij de deur staan. en zo. Maar nee, dat, dat gaat wel goed. Nee, Daar heb ik ook niet echt heel uh, grote boeken voor gelezen of zo. Laat het maar een beetje gebeuren. Hoewel ik een, ook een vader had waar ik veel op aan te merken had. Die, een man die eigenlijk veel te hard moest werken in zijn leven... En, de frustratie daarover thuis soms een beetje botvierde. Dat ik me wel voorgenomen dat ik dat nooit uh, wil gaan doen. Maar het was ook wel een ondernemende man die, die erop uitging. Die ontzettend van vakanties en reizen hield. En ik uh, kon ook wel met hem lachen. Maar de andere kant was dat, dat, dat, er, dat er soms heel veel spanning in huis was. Omdat hij niet gelukkig was met waar hij werkte of uh, met, met, met zichzelf. En dat een beetje. Uh, heel breed liet hangen soms in het, in, het, in het gezin. En dat heb ik wel voorgenomen om dat niet te doen. Om je eigen zorgen niet uh, te gaan projecteren op je kinderen. Of, uh, die weg is niet de goede. Hij is al uh, nu zes jaar uh, uh, dood. En we, ons contact was eigenlijk nooit heel verdiepend of zo. Nee, daar hebben we eigenlijk nooit gesprekken over kunnen voeren. We konden wel heel goed met elkaar lachen op zo'n niveau. Of weet je, wel grapjes met elkaar maken, maar niet... Uh, we gingen niet te diepte in en, en zeker niet uh, ging het richting, is het de richting opgegaan van... waarom deed je de dingen toen zo en waarom heb je het niet zo gedaan? En, ja, dat is ook wel prima, vrouw. Daar dat heb, heb ik geen groot ge gevoel van gemis over. Zo is het gegaan. En, het uh, uh, ene kind gaat tekeer tegen zijn vader. Het andere kind gaat, uh, wordt stil en gaat een beetje in zijn kamer zitten. Uh, dat was ik zat ik in dat kamertje te luisteren naar... of mijn vader en moeder die ruzie maakten... Of, of mijn broer met mijn vader. Wat soms hele heftige ruzies waren... die ook soms bijna fysiek werden. Mijn broer en mijn vader... De, de, ik ben ook al een soort driftig iemand zit er wel. Dus dat, dat escaleerde wel eens of zo. En dan was het bijna van... Uh, uh, jongens, stop, stop, stop... hoorde ik dan mijn moeder roepen. Ja, nou ja, ja. En dat, dat leverde nooit toenadering... Of, of, of een beweging van... ja ik begrijp nu wel dat je dat zegt... Want dat dreef alleen maar verder uit elkaar. Dus toen heb ik een soort puberbesluit genomen van... Uh, dat, uh, die weg is niet de goede. Het Radiodagboek van Mark Rietman, gemaakt door Maarten Bleumers. Morgen hoort u hem als regisseur als hij het decor van het stuk experts gaat controleren. Terugluisteren kan trouwens via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen in stand.nl. De stelling. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. Eh, daar kunt u bijvoorbeeld gratis voor bellen. En u eens of oneens laten horen. Eh, al dan niet gemotiveerd. 0800-1101. Dat is ons nummer. Dus 0800-1101. Daar gaan we zometeen over doorpraten. Maar eerst is hier Martijn van Beek. Radio 1. NOS De Europese banken worden opnieuw onderworpen aan een stresstest. Afgelopen zomer werden 91 banken gecontroleerd... en de meeste slaagden toen voor de toets. Ook Ierse banken die kort daarna in de problemen kwamen. Critici vonden de stresstest niet streng genoeg... en daarom worden dezelfde banken over een paar maanden opnieuw onderzocht. Vanaf vandaag is het Oostvaardersbos... toegankelijk voor alle grazers die leven in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. In het bos bij Almere zaten al edelherten... Maar nu kunnen er via een aangelegde dam ook koninkpaarden en hekrunderen naartoe. Volgens staatsbosbeheer zijn de grazers in het Oostvaardersbos... beter beschermd tegen winterse omstandigheden. Minister Leers gaat in Cassatie tegen een uitspraak... Van over een uitgeprocedeerd asielgezin. Het Hof in Den Haag bepaalde vorige week... dat een Angolese vrouw niet van haar kinderen mag worden gescheiden... en dat het gezin niet op straat mag worden gezet. Leers vindt dat het Hof te weinig let... op de eigen verantwoordelijkheid van die mensen. En in Tunesië hebben drie ministers zich teruggetrokken... uit de net geïnstalleerde regering van Nationale Eenheid. Ze doen dit uit protest tegen het aanblijven van ministers... die worden gezien als vertegenwoordigers van het regime... van de verdreven president Ben Ali. En dat is het nieuws op dit moment. ANWD-verkeersinformatie. Bij Rotterdam is een aanrijding geweest... waarbij ook een vrachtwagen betrokken is op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen de knopen de Klein Polderplein en Terbrechtseplein... staat drie kilometer. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ach, dat gaat zo makkelijk op de radio. Dan zitten we zo in Stand.nl tot even voor twee uur. Ruimbaan voor uw mening en die van onze gast. En het gaat vandaag over het onderwijs en studenten laten van zich horen deze week. Want als we dan gaan investeren in onderwijs, dan moet je ook verantwoorden waarom het heel belangrijk is. En daarom laten we zien... Uh, met aan, aan de hand van de colleges, uh, waarom het hoger onderwijs van zo'n groot belang. Met deze studiemarathon willen de studenten laten zien dat er veel kwaliteit is in het onderwijs. Een prachtige vorm, een inhoudelijke vorm van protest. Omdat die bezuinigingen zullen leiden tot verdere, onacceptabele verschaling van het hoger onderwijs. En daarom zullen na studenten ook veel hoogleraren aanwezig zijn bij de slotmanifestatie vrijdag in Den Haag. En wellicht sluit servvoorzitter Alexander Rinoy kan zich daar ook bij aan. Hij noemt het zorgelijk dat het kabinet Rutte niet in onderwijs investeert. Het is nodig dat Nederland meer investeert in excellent onderzoek en onderwijs. En daarvoor is ook het geld van de belastingbetaler nodig, zegt Rinoy kan Die ook nog betrokken is bij de kennis- en innovatieagenda. En die zijn uh, met een analyse gekomen. Nou, best kritische analyse zou je kunnen zeggen. Waar eigenlijk woorden van gelijke strekking in staan. En dan nog de studenten zelf die deze week massaal protesteren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Met name tegen de zogeheten halbe heffing. Zij zullen het roerend eens zijn met Rinoy kan en ook met dat uh, KIA-rapport. Maar hebben ze wel echt een punt? Of is aan bezuinigingen in deze tijd ook op onderwijs niet te ontkomen? Ik praat erover met Seibold Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, de VSNU. En ook verbonden aan dat KIA, de kennis- en innovatieagenda. Dus dag meneer Noorda. Dag meneer Van den Berg. Uh, we beginnen altijd even met drie korte keuzes. Mag ik u alleen maar ja of nee op zeggen? Kortzichtigheid leidt troef bij dit kabinet. Nee. Hoe langer je kunt studeren, hoe slimmer je wordt. Ja. In mijn tijd wisten de studenten pas echt wat demonstreren is. Nee. U kunt uh, als luisteraar natuurlijk ook meepraten over onze stelling. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost dan wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs, meneer Noorda, eens of oneens. Daar ben ik het zeer mee eens. Ik dacht al zoiets. Waarom? Nou, het kabinet zegt het zelf eigenlijk. Uh, het is de motor van onze economie en het welzijn in de samenleving. Als je een goed opgeleide samenleving hebt, dan kan je in de economie vooruit. kan je in de wereld concurreren. En dat is goed voor de welvaart in Nederland. En als Nederland welvarend is, kan je ook een verzorgingsstaat overeind houden. Kan je ook voor de mensen die aan de kant staan zorgen. En dan heb je dus met elkaar een betere samenleving. Ja, maar overal wordt ook bezuinigd. En je zou dus kunnen zeggen, het onderwijs mag eigenlijk de handen dichtknijpen. Dat het, dat het in ieder geval het bedrag gelijk blijft. Ja, het, uh, dat zegt u terecht. Dat is ook de goede kant van de zaak. Het departement van onderwijs krijgt 30 miljard. En uh, dat kreeg 30 miljard. Maar daarbinnen gaat het kabinet wel een aantal merkwaardige verschuivingen toepassen. En één daarvan is de verschuiving waar de studenten het over hebben. Dat is de zogenaamde langstudeerdersheffing. Uh, die dus betekent dat studenten die naar uh, de smaak van het kabinet veel te lang studeren... 3000 uh, drie, uh, uh, collegegeld extra moeten betalen. En? Alle universiteiten en hogescholen krijgen een gigantische korting op hun budget. Ongeveer 10% op hun onderwijsbudget. Ja. En dat is een maatregel die werkt averechts. Daardoor zullen studenten eerder, ophouden met stoppen, eerder stoppen met een opleiding... voordat ze hun diploma hebben gehaald. En daardoor zullen alle studenten, ook de eerstejaars, ook de tweedejaars... uiteindelijk minder docenten hebben, omdat het budget omlaag gaat. Mm -hmm. Maar zegt het kabinet, het is toch heel logisch dat studenten zelf gaan meebetalen... om te zorgen dat het onderwijs op peil blijft? Ja, maar dat is iets anders. Hè. Je kunt heel goed uh, ervoor zorgen dat uh, studenten meebetalen aan hun studie. Dat doen ze trouwens al. Wij hebben een hoger collegegeld dan in België of in Duitsland. Uh, de regering gaat voorstellen dat ze voortaan hun studiefinanciering... tijdens hun masterstudie zelf gaan betalen, laten terugbetalen. Dus het is niet zo dat studenten uh, vrij zeilen op kosten van de belastingbetaler. Uh, nee, het gaat erom of je maatregelen neemt die stimuleren... of die juist demotiveren. En onze... Uh, zekere uh, kennis is dat studenten minder docenten geven en studenten bedreigen met boetes, dat werkt demotiverend en niet stimulerend. Dus mm. wij zijn het niet eens uh, met de soort maatregel die het kabinet treft. Mm. Um, dus u bent het ook niet eens met, het, met de stelling dat, dat de goeien in dit geval dus niet onder de slechte lijden, als je dit door zou voeren, die 3000 euro? Nou, Je zou kunnen zeggen dat uh, het uh, middel dat het kabinet uh, toepast veel ernstiger is dan de kwaal. Uh, er zullen namelijk best wel een paar duizend studenten zijn uh, op wie zo'n prikkel werkt, omdat ze dan uh, andere prioriteiten gaan stellen. Maar uh, wij kennen ook tienduizenden studenten die hun tijd uh, buitengewoon goed besteden, die aan alle mogelijke projecten deelnemen wanneer ze studeren. En dit gaat dus veel te ver om al die uh, studenten over één kamp te scheren mm. en ze dit soort kortingen op te leggen. Even terug naar die 30 miljard, hè, want die blijft dus gelijk. En u zegt: het, het probleem is eigenlijk dat er geherschikt ge ge wordt. Ik geloof anderhalf miljard die anders wordt besteed. Uh, u hebt daar net al wat Voorbeelden van genoemd. En dan is er ook nog, dat hoor ik voortdurend, uh, dat verhaal van het aardgas. Vroeger werd geld uit het aardgaspotje geïnvesteerd in het onderwijs. Ja, nou niet in het onderwijs, maar in het innovatieve onderzoek. Mm -hmm. Dus wij hadden in Nederland in de laatste twaalf jaar uitgevonden... Uh, dat uh, wil je op je toekomst voorbereid zijn, willen bedrijven zich innoveren... dat je bedrijven en universiteiten samen moet laten werken... jonge wetenschappers aan het werk moet zetten. Daar is in de loop van de jaren drie miljard in gestoken. En dit kabinet heeft gezegd, die maatregel van meneer Zalm... van die afgelopen jaren, daar stoppen we mee. Dat doen we niet langer, dat geld gaan we... Uh, gewoon in de algemene middelen stoppen. En we gaan dit soort samenwerken tussen bedrijven en uh, universiteiten... niet langer uh, vinden. En dat heeft tot gevolg dat er uh, drie, vierduizend plaatsen... voor jonge wetenschappers op de meest spannende gebieden... van het nieuwe onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven... gaan uh, ophouden te bestaan. En dat zijn dus eigenlijk twee, drie bedrijfssluitingen... die door uh, dit kabinet dreigen te worden uh, uitgevoerd. Zelfstandig, niet door een bedrijf, maar door... Uh, de regering. En daarvan zeggen we dus ook, uh, dat is uh, bij al je algemene doelstellingen... dat kennis en innovatie belangrijk is, toch niet voldoende doordacht. Daar moet een andere oplossing voor komen. Ja. Um, even dat, dat Kia-rapport, net een paar keer genoemd. Um, daaruit blijkt, of nee, eigenlijk is het de ambitie van Nederland... om in de top 5 van, van kennis-economieën te staan. Is, is dat eigenlijk een realistische streven? Want we zijn natuurlijk maar een heel klein landje in de wereld... Ja, maar alles is natuurlijk uh, uh, relatief. Hè? Uh, wij zijn uh, niet ongelooflijk goed als het gaat om massale afzet. Uh, we hebben geen miljard bevolking. Maar als het gaat om kwalitatief goed onderzoek... als het gaat om relatieve aantallen octrooien... als het gaat om je invloed in de wereld van uh, nieuwe kennis... dan kun je wel degelijk ook als klein land heel hoog staan. Het is zelfs zo dat de top wordt uh, uitgemaakt door relatief kleine landen. Door Denemarken, door Finland, door Zwitserland, door Nederland, door Zuid-Korea... Dat zijn het landen waar we in eerste instantie mee concurreren op de wereldmarkt. Ja. En dan zit mijn buurvrouw nu te luisteren. En die hoort dan weer dat begrip kenniseconomie en die denkt dan van, ja, wat kan ik daarmee? Nou, daar. Uh, moet je uh, aan verschillende dingen denken. In de eerste plaats uh, de gezondheidszorg. He, heb je uh, jonge artsen? Heb je uh, innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg... die werkelijk de beste ter wereld zijn? Heb je dus uh, artsen opgeleid die daarmee in contact staan? Of heb je die niet? Moet je daarvoor naar het buitenland? Heb je uh, industrieën die winst maken? Die zorgen voor welvaart en voor werkgelegenheid? De hele regio Eindhoven is in heel sterke mate afhankelijk van high-tech-industrie. Als die high-tech-industrie er niet is... doordat hij op de wereld niet meer kan concurreren... omdat hij geen nieuwe uitvindingen meer maakt... dan gaat zo'n hele regio Eindhoven... Uh, behoorlijke stappen achteruit. En dat ja. merkt iedereen, dat merkt de bakker... Uh, net zo goed als die mensen die bij ASM, ASML werken. Ja. Nou, um, we hebben Mark Rutte gezien, de premier... in, in zijn YouTube-video. Daar zei hij ook alles over het onderwijs. Daar heb ik u heel boos over gehoord... bij de collega's van de KRO vorige week al even. Want u vond dat, dat hij daar een beetje de mensen in rad... Oog heeft gedraaid. Nou ja, hij vertelde uh, de mooie kant van de zaak. Hij zei van wij gaan investeren in het onderwijs, wij ontzien de begroting van het onderwijs en dat is allemaal correct. Uh, maar hij vertelt niet de andere kant van het verhaal. Uh, dat is die uh, behoorlijk omvangrijke bezuiniging uh, op het onderwijs, uh, die langstudeerde korting, en dat is die ingreep om aardgasbaten niet langer voor innovatief mm. onderzoek ter beschikking te stellen. En dat zijn uh, geen geringe maatregelen en dat is ook de reden waarom niet weinig mensen uh, deze week gaan protesteren. Wij ja. protesteren als universiteiten echt niet ieder jaar. Uh, we staan echt niet voortdurend met uh, hoogleraren uh, op het Binnenhof. Maar dat gaan we nu wel doen. Ja. Maar u was ook boos omdat hij zei uh, dat hij de kwaliteit van het onderwijs uh, te laag vindt. Uh, hij vindt ook dat het niet hard genoeg werk wordt, heeft Rutte gezegd. Er zijn nog te veel studenten die met 9 à 10 uur college klaar zijn voor de week. Ja, wij, kijk, uh, als hij zegt het moet beter en er wordt niet hard genoeg gewerkt... dat trek ik me aan, dan zeg ik altijd dan moeten we nog harder werken. Of dan moeten we het laten zien dat we hard genoeg werken. Uh, dat is een verwijt, dat mag je mij maken. Maar als hij zegt, uh, en hij sprak de studenten aan... jullie moeten geen genoegen nemen met acht of negen uur college in de week. Terwijl je zelf verantwoordelijk bent voor een regeerakkoord... waarin gezorgd wordt dat dat eerder minder dan meer wordt. Dan denk ik, dan stel je de zaken te vrolijk voor... Hmm. en dan vertel je niet het hele verhaal. En heeft hij eigenlijk gelijk dat de kwaliteit van het onderwijs te laag is? Want ik heb van de week toch ook dat uh, onderzoek vanuit uh, de Universiteit Twente gezien... Maar juist wordt geconcludeerd dat het Nederlands onderwijs... het internationaal heel goed doet. Nederland speelt in de Eredivisie. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. Maar tussen spelen in de Eredivisie... Uh, excuses aan de mensen in Tilburg... op het niveau van Willem II... of op het niveau van Eindhoven PSV... dat is toch een verschil. En je moet zorgen uh, dat je in de Eredivisie blijft ook. Uh, dat niet alleen, maar je moet, uh, je moet spelen op het niveau van PSV... en je moet zorgen dat je jeugdopleiding in orde is. Uh, en waarom is dat niet? Omdat wij uh, kennis en scholen beschouwen als een soort sport... Maar opnieuw, omdat dat een van de weinige manieren is waarop de Nederlandse samenleving zich in de wereldsamenleving kan handhaven. Dus ons aller welzijn en welvaart staat op het spel. Wij vechten niet voor een schoolbegroting of voor universitair geld. Wij beschouwen ons als de handlangers van de hele samenleving. Ja. Nou vroeg ik u aan het begin bij die keuzes even over de manier van demonstreren van die studenten. Want u zegt er komen er heel veel. Vrijdag is dan die slotmanifestatie. Um, maar ja, goed, een, een collegemarathon, uh, wel bezetting van een informatiecentrum van de U. Uh, het is toch ook allemaal een beetje vriendelijk of zo. Ik, bedoel, ik, ik, ik vind die ook niet dat gelijk met stenen moeten gaan gooien of zo. Dat is weer het andere uiterste misschien. Maar wat vindt u daarvan eigenlijk? Nou, ik vind dat heel normaal dat uh, er op een vriendelijke, ontspannen manier uh, wordt uh, gedemonstreerd. Uh, het gaat ons er ook niet om om uh, hier een soort zwart-wit tegenstelling te maken. Wij zijn ook voortdurend bezig in gesprekken met de staatssecretaris, uh, met Kamerleden... om te zien of er betere oplossingen zijn. Dus we staan niet tegenover elkaar als mensen van een verschillende... In de planeet. Maar we vechten wel voor iets dat buitengewoon belangrijk is. Ja, want er is best wel kritiek op. Mensen zeggen een beetje halfslachtig. En kijk dan naar de jaren 60, zoals wij dat toen deden, zei, zeggen ze dan. Nou ja, ik geloof niet dat we in de mythologie van de jaren 60 moeten duiken. Uh, ik stam uit de jaren 60. Uh, en ik denk niet dat uh, uh, de jaren 60 gewelddadige demonstraties betekenen. We hebben toen ongelooflijk veel Flower Power demonstraties <lacht> gehad. Uh, en uh, nu doen alsof dat uh, gewelddadig was. Als dat al iets leuks is en als dat al goed is. Uh, dat is ook een beetje Geschiedsvervals. Nou, nee, het hoeft ook niet. geweld. Ik, ik pleit al helemaal niet voor gewelddadig. Maar uh, een beetje scherper misschien. Uh, het is allemaal een beetje, een beetje vriendelijk, vind ik persoonlijk. Nou, wij, wij zijn misschien nu een andere uh, tijd. Uh, waarin we uh, met vriendelijkheid en argumenten elkaar proberen te overtuigen. Maar de zaak is er niet minder ernstig om. Nee. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen aan het eind even bij u terug om de reacties met u door te nemen. Uh, want die stelling staat al de hele ochtend op onze site. en er is flink gereageerd, al zie ik. 1200 stemmen sowieso. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. Dat is onze stelling. En daarmee eens is het 73 Oneens 27. Even een kwartje in de telefoon gooien. Ja, hij is er. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik ben het oneens met deze Ten eerste vind ik dat de, zolang die, die uh, jongens nog behoorlijk kunnen drinken en ze kunnen nog trouwens naar een festival gaan, dan vind ik dat die studenten makkelijk kunnen inleveren. En ten tweede. Oh ja, dat mag toch dus wel een beetje vrolijkheid in het leven ook nog zijn naast het studeren. Ja, uh, moet moet goed luisteren, ik kan het ook niet. Kijk, wij moeten allemaal inleveren. Waarom mogen studenten niet inleveren? Waarom mogen de hoge heren van de colleges niet inleveren? Daar kan ook heel wat geld nog verspreid worden. Dus ze moeten niet altijd klagen. Want ik ben een beetje doodzicht van de geklaag van al die studenten... van die hoge heren van die scholen. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Natuurlijk moet er geïnvesteerd worden in het onderwijs. Onderwijs is onze toekomst. Maar op één punt ben ik het met Renoi Kan oneens... En dat is? Nou, ik vind dat er geïnvesteerd moet worden in het basisonderwijs. Dat is de kweekvijver. En die, ja, dat hoger en universitair onderwijs, daarin moet ook geïnvesteerd worden. Maar daar mogen de jongens en de meisjes wel wat meer voor betalen. Ja. Wij als maatschappij stellen baan, stellen hun in staat om dit soort opleidingen te volgen. En dan mag op termijn wel iets tegenover staan, lijkt me. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de haas uit Breda. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Uh, in hoofdzaak... Waarom ben ik het oneens? In hoofdzaak moeten wij toch meer af de hele bevolking van het idee subsidie staat. Enerzijds, de, ja, in iedere straat onder de staan auto's, breedband-tv, kratten, bier. We maken vliegreizen naar verre orde. Maar het onderwijs en, gaat er nu even over. Ja, nou ja, dat, dat, is een teken, dat is een teken dat de mensen dat meer zelf kunnen bekostigen. Ja. Als je zo graag wil studeren. Ja, maar goed, dat betekent dus dat als je niet zo'n brede beurs hebt, dat je niet kan studeren, nou, zegt daar u Ja, daar kan, dan iets, daar, daar kan dan wel iets, iets, iets voor geregeld worden, dat ook het zoontje van de vuilnisman kan studeren als die pieter is. Daar, da, da, daar geloof ik in. Oh, ik. Maar in hoofdzaak geloof ik uh, dat wij toch te, op alle fronten dus ook in het ontwijs te veel staat geworden zijn. En van dat idee moet ik af. Daaraan ben ik het in. Hoofdzaak met. Goed, dank u wel. Stam.rl, goeiemiddag. Ja, met uh, half mijn hand, goeiemiddag. Nou, ik, ik, ik heb voor, vooral van de tweede manier heb ik heel zinnige dingen horen zeggen. Want het, het is nogal wat. Je begint... Ik, ik, uh, bij u, u, u, onder... Welke tweede manier bedoelt u trouwens? Nou, die, die, die net uitgebreid vertelde dat, dat het, uh, dat er, dat het uh, onderwijs, vooral ook bij het lager onderwijs, moet beginnen. Ja, ja. Dat er dus goed geïnvesteerd moet worden. Dat is natuurlijk van alle tijden, dat is duidelijk. Maar het punt is, het, de afbraak is begonnen. Want ik praat nu over een situatie van afbraak die, die bijna niet hersteld kan worden. Met de invoering van de mammoetwet, daar, daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Mm -hmm. Dat is het begin van alle ellende geweest. Want hoor maar eens op straat. Je hoort steeds slechter Nederlands spreken. Je ziet het ook in de kranten. Taalfouten, je hoort de mensen, de journalisten, wil ik daar niet van uitsluiten... die, die voorkomen verkeerd fout Nederlands spreken. Dat zijn allemaal aanwijzingen. dat. Nou ja, dat het vol achteruit gehold is. Je hebt onderwijs personeel wat, wat slechter gewaardeerd werd. Hè. Er werden allemaal bezuiniging toegepast. Ja, als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. Maar die kinderen die krijgen geen onderwijs meer. Die, die, die leren de basis vaak van, van, van waar het om draait. En we moeten straks concurreren met landen uit Azië... die wel alles op het onderwijs zetten. En daar, je gaat de boot in. Ja. Duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Oneens met de stelling... We moeten spelen op het niveau van PSV, sprak uw studiogast. Dat hoor ik graag als zuiderling. PSV kan echter wel met een tekort. Dus kijk uit met vergelijkingen, zou ik zo zeggen. Ja, dat is zo, ja. Tegen de stellingen dus. Andere sectoren moeten ook bezuinigen. U zei het al, infrastructuur, milieu, politie, zorg... kunnen ook extra investeringen gebruiken... en krijgen ook niet of nauwelijks. Het tweede punt is, laat studenten in het meer... aan het hoger onderwijs zelf meebetalen. Er wordt nu te goedkoop onderwijs genoten. En het laatste punt... Uh, alleen geld helpt niet. Neem al het middelbaar onderwijs, uh, daar is een cultuuromslag nodig. De leraar is vaak de pispol, de pispaal van de klas. En ik denk dat daar een hoger salaris alleen niet voldoende is om misstanden te verbeteren. Dus um, men had het moeten doen met het geld dat er is, denk ik. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Ernst Rijgaard. Uh, ik ben het eens met de stelling, uh, en wel om de volgende reden... Uh, ik denk dat er een dieperliggende uh, overtuiging onbewust onder zit. dat men niet investeert. omdat ik denk dat uh, uiteindelijk het, uh, een hebben gebaat is. bij mensen die niet goed ontwikkeld zijn. En ik denk dat deze partijen. Uh, die nu in de regering zitten en gedoogsteun verlenen. dat die daarbij uh, onbewust uh, gedreven worden. dat daar baat bij is. U, u zegt van. Uh, om het volk, ze willen gewoon het do volk dom houden zodat ze. Uh, ja, dat, dat... Het, het, het, het, wel wat genuanceerder. Maar ik denk dat. Als je uh, mensen inderdaad, hey, dus heel ongereuzeerd, het, het volk dom houdt, dan, dan kun je ook aan de, aan de macht blijven. Dan, uh, ik mm. denk dat mensen waarin je in onderwijs investeert, uh, uh, zowel van hoger onderwijs tot het lagere onderwijs, het basisonderwijs, dat je daarmee mensen ook ontwikkelt, bewust maakt en ook hun inspraakvaardigheden ja, u, u vermoedt wel een heel groot complot op de achtergrond. Ik weet niet of dat zo is, maar goed... Het is een complot. Ik denk dat mensen daar onbewust door gedreven worden. Goed. Dank voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Ja, u spreekt met mevrouw Taal uit Rotterdam. meneer Ik draai alles om. Sinds dit nieuwe kabinet er is... ga ik met haren te bergen reizend... gelezen ik waarlijke bakken geld overal naartoe gaan. En die bakken geld die overal naartoe gaan... die gaan waarschijnlijk allemaal de verkeerde zakken in... En het is niet alleen waarschijnlijk, want ik lees niet anders. Ik lees nou vandaag weer in de krant van in Holland. Dat die bestuurders zijn weggestuurd. Maar die ja. zitten nog steeds met bakkengeld. Dus ik denk dat er overal te veel geld naartoe gaat. Ja. En dat vrees ik, want ik krijg steeds meer te horen. Ja. En over dat onderwijs, dit kabinet zit er pas. En dan gaan we nou niet sentimenteel doen, want dat link, de linkse partijen, die hebben ook heel lang hebben ze daar de macht gehad, gaan nou niet zitten zeuren over dit en dat. Ze zitten er net dat nieuwe kabinet. Dus ja. als we iets hebben, dan is het een probleem van de vorige. Goed, dank u wel mevrouw. Stampertelo, goedemiddag. Dag met Wiening uh, Groningen. Iedereen weet dat als je een, een, een derde wereldland opbouwt, dat je moet investeren in het onderwijs. En het lijkt in Nederland precies het omgekeerde te worden, van dat het de afbraak is. Dus u bent het wel eens met onze stelling vandaag? Ik ben het hartstikke eens met die stelling. Want ja. als wij uh, investeren in uh, Afghanistan en pogingen uh, meisjes en jongens weer naar school te krijgen... dan weet iedereen dat het heel erg belangrijk is. En waar dan ook dat het heel erg belangrijk is. En ondertussen zouden we hier afbraak plegen aan ons onderwijs. Wat hmm. al nooit zo florissant was, ja. maar goed. wel goed genoeg... Maar dan er ook nog eens een keer afbraak aan plegen. Dat mag niet. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat zal ik met uh, Niels ook doen. Niels. Ja, ik wil even reageren. Ook ik ben het uh, eens met de stelling. Ik wou vooral iets zeggen over het, de, de, de langstudieboete, zal ik maar zeggen. 3000 30 euro. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat heel is werkt. Want uh, zoals ook al in uw gesprek naar voren kwam, wordt er ook bezuinigd op uh, sowieso het budget. En dat betekent dat er minder inzet kan zijn van uh, personeel al daar. En het universitiesysteem uh, uh, werkt toch wel zo dat uh, uh, studenten zelf ook een behoorlijke bijdrage leveren. In de zin van studentassistentschappen en, dus en studieverenigingen en dat soort dingen. En dat vergt aardig wat tijd. het is niet ongebruikelijk dat studenten daardoor bijvoorbeeld een jaar vertraging oplopen. Maar dan zeer zinvol werk verrichten. Gewoon voor, hè, voor de voor de universiteit en de studies als geheel. Mm -hmm. En ik denk dat als je zo'n boete invoert, dat uh, zeg maar, dat uh, toch niet echt, uh, ja, dat weinig studenten daar nog echt te uh, trekken zullen hebben. Met natuurlijk het risico of zo'n. Toch al uh, fors uh, bedacht. Om, om er nog eventueel wel iets bij te doen, waar ze uiteindelijk zich ook uh, mee vormen, zegt u eigenlijk. Ja, precies, dus uh. daar waar eigenlijk uh, meer nog een uh, belang zal worden gedaan op de, de, de medewerking ook van studenten aan het onderwijssysteem zelf, ja, wordt het eigenlijk inderdaad heel erg gedemotiveerd. Want ja, uh, waar moet je die tijd vandaan halen? Ja. Nou, daar dank... nog een tweede punt. Dat, oh. dat is eigenlijk uh, ook een belangrijk issue, dat er toch veel mensen zijn, zoals bijvoorbeeld ikzelf, die uh, naast hun werk zo'n studie uh, proberen te doen. En uh, ja, dan uh, heb je eigenlijk, omdat je daarnaast ook moet werken... je hebt als je wat ouder bent toch de nodige financiële verplichtingen... Heeft je dan eenmaal wat meer tijd nodig om die studie af te ronden. Ja. En dat wordt eigenlijk bestraft, ja. terwijl je per persoon al meer betaalt. Want je studeert al bijvoorbeeld twee ja. jaar langer. Dus je betaalt ook twee jaar meer collegegeld. En je volgt niet meer vakken uiteindelijk. Nee, punt is duidelijk. Dank voor het bellen. Uh, zeggen we tegen iedereen. En ik ga terug naar uh, Seibold Noorda van de Vereniging van Universiteiten. En dus betrokken bij uh, dat uh, Kia, die uh, innovatie- en kennisagenda. Uh, ja, meneer Noorda, zeg het maar. Het gaat een beetje alle kanten op... Er zijn mensen die zeggen, nou, uh, ja uh, te veel subsidie is ook niet goed. En er zijn ook wel degelijk mensen die uw uh, verhaal onderschrijven. Ja, er zijn er mij een paar dingen opgevallen. Uh, de eerste mevrouw zei, uh, studenten moeten er zelf aan betalen... en kijk ook eens naar de salarissen van de mensen die hier werken. Uh, tegen haar zou ik willen zeggen, de Nederlandse studenten... zijn de studenten die in heel Europa de hoogste collegegelden betalen. Er is geen enkel land in Europa waar studenten zoveel collegegeld betalen als in Nederland. En dit kabinet voegt daar nog aan toe dat studenten die een masteropleiding volgen... hun studiefinanciering na afloop van hun studie moeten terugbetalen. Dus de bijdrage van studenten die is zeer behoorlijk vergelijkenderwijs en die stijgt. En wat de salarissen betreft, sinds de financiële crisis, is het onderwijs... Uh, zijn de universiteiten een van de weinige sectoren in de samenleving waar een absolute nullijn heerst. Uh, er komt dus geen dubbeltje uh, bij van de overheid voor de salarissen van de mensen die daar werken. Mm. En het ziet er naar uit dat dat ook nog wel even zo zal blijven. Ja. Een het, tweede, het, het, werkt, opmerk... het werkt trouwens niet mee op dit punt hè, dat je dan zo'n verhaal inderdaad vandaag weer even in de krant hebt van dat, van dat gedoe daarbij in Holland... Ik heb dat niet gelezen, maar uh, ik uh, kan me er iets bij voorstellen... dat zo her of der uh, een incident uh, met een bestuurder nee. veel aandacht trekt. Uh, maar goed, we zijn geloof ik uh, met z'n allen verstandig genoeg... om niet uit NS1 uh, het geval van die 600.000 studenten af te leiden. Nee. Uh, er werd iets gezegd over de kwaliteit en de noodzaak... om in het basisonderwijs ja. te uh, investeren. Daar ben ik het zeer mee eens. We hebben ook over uh, de afgelopen 20 jaar gezien... dat de verhouding tussen wat wij in Nederland uitgeven aan het hoger onderwijs en wat we uitgeven aan het basisonderwijs ingrijpend verschoven is. Wij zijn in de loop van de jaren steeds meer geld gaan uitgeven aan het basisonderwijs en steeds minder geld gaan uitgeven aan het hoger onderwijs. En dus degene die daarvoor pleit, die heeft eigenlijk al jarenlang gelijk gekregen. Ik wou één uh, uh, of twee opmerkingen eigenlijk nog tot slot maken. In de eerste plaats, uh, als we het hebben over geld voor het hoger onderwijs, hebben we het letterlijk over investeren. Als je zorg dat er meer studenten sneller afstuderen door veel docenten en goed onderwijs aan te bieden, dan komen die eerder op de arbeidsmarkt, dan betalen ze eerder belasting. Wij hebben laatst eens uitgerekend dat uh, als je kunt zorgen dat er 10% meer studenten uh, op de arbeidsmarkt komen met een diploma na afloop van hun studie, in plaats van af te zwaaien zonder diploma, heb je in één jaar alleen al met de belastingopbrengsten die dat oplevert terugverdiend wat je eraan hebt uitgegeven. Dus onderwijs is niet een kostenpost. Maar het is een investeringspost die rendeert en die krijgt de belastingbetaler. Maar je moet dus wel de kans geven om die opleiding... in exact. een fatsoenlijke manier af te maken. Exact. En dan krijgt de belastingbetaler het 1, 2, 3 terug. En tot slot, uh, er wordt vaak over onderwijs gesproken... alsof dat iets links is of iets rechts is. Uh, alsof de hele politieke partij het zus wil en de andere zo. En of het dit beter is of dat. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs uh, politiek neutraal is. Dat of we nou links denken of rechts denken... Uh, of nog weer op een andere manier naar de samenleving kijken... in het belang van onze eigen individuele ontplooiing en die van onze kinderen... en in het belang van de samenleving als geheel... is goed opgeleid zijn absoluut essentieel. Daar hebben we allemaal het ja. grootste belang bij. Goed, dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Seibold Noordaar, voorzitter van de, Universiteit van, uh, de Vereniging van Universiteiten. En hij is bij vrijdag bij dat grote protest ook. Uh, kijk nog even naar de uh, site. Het kabinet moet nu juist investeren in onderwijs. Eens 73 procent, oneens 27 er is dus weinig veranderd, behalve het aantal stemmers dat het loopt tegen de 1400 nu. Thijs van der Brink is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. We gaan de balans opmaken van 100 dagen kabinet Rutte. Uh, aanstaande vrijdag is het zover, dan zitten ze er honderd dagen. Dat gaan we doen met drie uh, uh, watches, zou ik maar zeggen. Maurice de Hond, opiniepeiler, uh, Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland... en Paul Jansen van uh, De Telegraaf. Verder is Petra van Inge te gast. Zij is de moeder van Brandon. En Brandon is een uh, lichtgehandicapte jongen... die al drie jaar uh, vastgebonden zit in een instelling. Uitgesproken, EO komt vanavond met een uitgebreide reportage daarover... en uh, zijn moeder is bij ons te gast. Goed, dat zometeen dus na uh, tweeën in uh, dit is de dag. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Wat een doelpunt, zegt Morgen om 7 uur voetbal. En dan gaat die bal er toch nog in. VVV Utrecht. Hooi, oh, Utrecht. herakles Maar wordt de bal voor rechter. Ja. Sanders de komen. AZ NEC. En Ajax Feyenoord. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En nog eens langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.